Pip voor de klouw en magaloe Maak het van mijn leven hele toe Ik ben een circus klootje. Ik sta graag op mijn kop Ik ben zijn circusvrouwtje, vrouwtje Toch echt op. We, we rijden vee door bos En hij met ons gezellig, gezellig poetsje En bakken voor onszelf een ei Voor anderen een poetsje Pip voor de klouw en En s'avonds op een pleintje stroomt toe, geacht publiek. Ik doe voor een konijntje, maak op een zaak muziek. Dan eet ik zeep met de mond mijn oren blazen bellen. Ik duik op kopje op de grond. Ik moet zijn broek verstalen. Wie voor het dag en bla Toe. Voor klantjes is de aardbol een grote toverbal Een felgekleurde gekleurde draaiton met grapjes overal En maak ik me soms toch iets kwaad op rovers of op vrekken Dan klinkt altijd die wezen rat. Kom people. we vertrekken! Pipo, de klant en mammanoe Zijkt zon en regen, langs de beide wereldwegen. vegen. de oude en mag maar maak er van mijn leven een heerlijk randje toe.